Ik pak er eerst nog even iets bij. Want we hebben vandaag nog een mini-toespraakje. En daarvoor heb ik even een zakje met zaadjes meegenomen. En eh, als, ik deze zaak, als ik deze zaadjes in de grond stop... Eh, dan is er een kans dat er vroeg of laat een komkommerplant ontstaat. En daar kan ik dan prachtige komkommers van afhalen. Dus ik gooi ze in de grond... En de zon doet zijn werk en de regen doet zijn werk. En na verloop van tijd kom ik terug en wat zie ik? Ineens een enorme tomatenplant. Dat was niet de bedoeling. Ik zou een komkommerplant krijgen en nu krijg ik ineens een tomatenplant. Nou, je voelt wel aan, dat kan niet. Als je komkommerszaadjes zaait, zul je ook komkommers oogsten. En daar gaat het kort over vandaag, over hoe kun je investeren in je toekomst. Nou, wat jij zaait, zul je oogsten. En als jij goede dingen zaait, zul je goede dingen oogsten. Als je verkeerde dingen zaait, zul je ook verkeerde dingen oogsten. En daarover lezen we kort iets met elkaar uit het Bijbelboek, geschreven door Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 6 en dan de versen 5 tot 10. Ieder zal zijn eigen pak dragen. Laat hij die onderwezen wordt in het woord... in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Vers 7. Dwaal niet... en dan komt het waar het vandaag over gaat. God laat niet met zich spotten... want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. En wie in zijn eigen vlees zaait zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Laten we niet moe worden daarom om goede dingen te doen. Want te zijner tijd zullen we oogsten als we het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan alle mensen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Zaaien en oogsten... We zijn bezig in een serie over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Volgende week is de laatste in die serie. Dan gaat het ook nog over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En nu gaat het eigenlijk over verantwoordelijkheid nemen voor jouw toekomst. Jij hebt zelf invloed op wat er gebeurt in jouw toekomst. In bepaalde mate. Dat komt zo nog even. Als wij verantwoordelijk gedrag zaaien, dan zullen we ook verantwoordelijk oogsten. Als wij onverantwoordelijk gedrag zaaien in ons eigen leven, dan zullen we dat ook oogsten. Nou, je leest hier dat er wordt gezegd, zaaien in het vlees en zaaien in de geest. Nou, daarover gaat het heel uitgebreid in het hele boek gelaten. En ik ga er kort iets over zeggen. Zaaien in het vlees, daarmee wordt bedoeld, zaaien in de slechte Menselijke natuur, dat betekent slechte dingen doen. Paulus noemt een hele rij van slechte dingen in het hoofdstuk daarvoor. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijand hebben, vijanden hebben, ruzie, jaloezie, woede uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap... Zwelgpartijen en nog veel meer. Dat is als wij zaaien in het vlees. Als wij zaaien in de geest, dan heeft Paulus het in het hoofdstuk daarvoor over, wat is dat dan? Nou, dat is liefde, liefde zaaien, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof of vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is zaaien in de geest. Wanneer wij dat laatste zaaien, zal het goede opkomen. Wanneer wij het eerste zaaien, zal het verkeerde opkomen. Maar misschien zeg je wel van... Ja, maar hallo, er gaan dingen mis in mijn leven. Die heb ik helemaal niet zelf gezaaid. Als je ziek wordt... Heb je dan zelf die ziekte gezaaid? Nee, dan heb je niet zelf mogen die ziekte gezaaid. Er zijn wel ziektes als je elke dag drie pakjes zek rookt... En op een gegeven moment heb je longkanker. Zou daar een kausaal verband kunnen zijn maar bij de meeste ziektes is dat niet zo duidelijk aanwezig. Hoe komt dat dan? Nou, dat komt omdat er in het verleden mensen zijn geweest... die hebben keuzes gemaakt afgelopen duizenden jaren... en daardoor is deze wereld niet meer zoals die zou moeten zijn. En daarvan plukken wij allemaal de vruchten, ook in ziekte bijvoorbeeld. Of stel je voor dat je partner overspel pleegt. Heb je dat dan zelf gezaaid en nu moet je dat oogsten hoeft ook helemaal niet zo te zijn. Het is niet altijd zo dat wij oogsten wat wij zelf hebben gezaaid. Maar wat Paulus hier wel zegt is, als jij dingen zaait, zul je daar ook van oogsten. Dat betekent niet automatisch dat alles wat jij oogst in je leven, ook door jou zelf is gezaaid. Helaas moeten we soms ook de oogst van andere mensen dragen. En dat is pittig. Dat is heftig. Als mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen en jij bent daarvan de dupe, dan is dat heftig. Dus dat betekent niet dat alles wat er in jouw leven gebeurt, dat je dat zelf hebt gezaaid. Dat is niet wat Paulus hier zegt. Eén puntje wat ik hieruit wil lichten, kort, is uit vers 9. Laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten. Te zijner tijd. Die drie woordjes. Te zijner tijd. Tijd. Dit is dus interessant. De wet van zaaien en oogsten heeft een soort van tijdsfactor, heeft een soort van vertraging in zich. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Je hebt de wet van zaaien en oogsten, maar je hebt nog veel meer wetten. Ik ga nu de wet van de zwaartekracht demonstreren. De wet van de zwaartekracht is er constant permanent. Het is niet zo dat als ik hier sta en ik ga naar voren... dan zweef ik eerst nog een tijdje en op een gegeven moment zak ik rustig naar beneden. Nee, die wet van de zwaartekracht is er meteen. Ik word meteen naar beneden getrokken. En die trekt me nu ook de hele tijd naar beneden. Anders zou ik hier omhoog vliegen. Die wet van de zwaartekracht werkt altijd 100% direct nu. De wet van zaaien en oogsten heeft een vertraging, heeft een tijdsfactor in zich. En dit is de reden waarom wij heel vaak... Toch verkeerde dingen zaaien. Dit is één van de redenen. Er zijn meer redenen, dit is één van de redenen. Als, wij namelijk, als er geen tijdsfactor zou zijn, dan doe jij verkeerde dingen in je leven en je krijgt meteen de oogst. Kabang. Oh, ik heb gelogen en het komt meteen uit. Als je dat een paar keer meemaakt, ga je waarschijnlijk wel je anders gedragen. Dus er is een tijdsfactor, zou je kunnen zeggen. Er is een vertraging. Dat is dus lastig, want doordat wij soms verkeerde dingen doen en we denken, nou, weet je, na mij de zonvloed. Hopelijk krijg ik hier toch niet later de vruchten van. Ja, eh, vroeg of laat komen die vruchten toch. Het is een wet van zaaien en oogsten. Dus het, het zal gebeuren. Alleen, het kan een tijd duren voordat iets uitkomt. Het kan een tijd duren voordat je tegen een lamp loopt. Waarom heeft God het nou niet zo gemaakt dat we meteen oogsten wat we zaaien? Dan zouden we wat sneller misschien... ...worden opgevoed. Nou, als we meteen zouden oogsten wat we zaaien... ...dan is er ook geen mogelijkheid meer... ...om soms zaadjes nog even uit de grond te plukken... ...die je per ongeluk hebt gezaaid. Nu is er nog een mogelijkheid om dingen die verkeerd zijn gegaan... ...ongedaan te maken. Ja, we worden niet meteen... ...vinden we die oogst. ...nee, we kunnen dingen goed maken... ...in dit leven tussen mensen. En die tijdsfactor, die wordt daarom ook wel genoemd... ...de genadetijd. We leven nu... In een tijd waarin er allerlei dingen worden gezaaid en ook al worden geoogst. Maar er komt een tijd en dan stopt deze genade tijd. Daar wordt hier ook over geschreven. Er wordt gezegd, als je in je vlees zaait, zal je in het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Dus je kunt ook het eeuwige leven oogsten. En God zegt dus, ik ga niet meteen die oogst laten komen voor mensen. Want ik denk eerder dat als dat zou gebeuren... als wij alles meteen zouden oogsten wat er misgaat in ons leven... dat deze wereld hier al niet meer zou zijn. Maar door Gods genadetijd zijn we hier nog met z'n allen. Hebben we nog uitstel en kunnen we nog keuzes maken... om op een gegeven moment te zeggen, ik ga stoppen met die slechte dingen zaaien. Ik ga nu goede dingen zaaien. Het laatste ding wat ik wil aanstippen is uit dat stukje wat ik net heb gelezen, waar staat, als je goede dingen doet, zul je het eeuwige leven oogsten. Als je slechte dingen doet, zul je het verderf oogsten. Misschien zit je wel en denk je, klopt dat wel. Is dit nou echt wat Jezus heeft geleerd? Als ik goede dingen doe, dan zal ik eeuwig leven, dan zal ik het eeuwige leven oogsten. Als ik slechte dingen zaai, dan zal ik het verderf oogsten. Is dat echt wat Jezus heeft geleerd? Nou, ja en nee. Ik zou zeggen, nee, dat is niet wat hij heeft geleerd. Waarom niet? Jezus heeft geleerd... mensen zullen nooit zelf het eeuwige leven kunnen oogsten. Het eeuwige leven kunnen we oogsten door Jezus. Doordat Jezus zelf zaad is geworden, zou je kunnen zeggen. Doordat Jezus zelf een tarwekorrel is geworden. Jezus zegt op een bepaald moment in zijn leven... jongens. Ik ben eigenlijk als een tarwekorrel. Ik zal de grond ingaan. Ik zal sterven. Maar ik zal ook, nadat ik ben gestorven, zal ik ook leven voortbrengen. En wat is dan die oogst van het leven? We lezen dit in Johannes 12, vers 24. Als de tarwekorrel niet sterft en in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Ik lees het nog een keer. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En dit zegt Jezus over zichzelf, over zijn eigen dood en opstanding. Wat we net hebben gevierd met die maaltijd. De dood van Jezus. Hij is gestorven en wat heeft hij geoogst? Hij heeft jou en mij geoogst. God wil niets liever oogsten dan jou en mij. Waarom? Hij wil zo graag dat jij een diepe, persoonlijke vriendschap heb met Hem. En daarom heeft Hij zichzelf geoogst, euh, zichzelf gegeven, heeft Hij zichzelf gezaaid en in dat zaaien heeft Hij ons geoogst. En deze boodschap die, die kan twee dingen bij je uitwerken. Enerzijds kan je je realiseren van oké, okay, ik zaai inderdaad soms verkeerde dingen. Soms gaan de dingen echt mis in mijn leven, of zoals in mijn geval vaak gaan de dingen mis. Dat, dat zei ik zelf. Maar God dank. Jezus die neemt ook sommige verkeerde dingen die ik zelf heb gezegd, Hij heeft daarvoor de oogst binnengehaald. Dus ook uh, slechte oogst haalt hij binnen toen hij stierf aan het kruis. En nu kun jij worden geoogst. Nu kun jij die relatie met God krijgen. En dat kan je dus enerzijds confronteren. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij is als een tarwekorrel gestorven. Maar dat kan je ook heel blij maken. Hij heeft wat gedaan voor mij. Ik mag leven. We hebben dat gevierd in die maaltijd. Ik mag leven. Er is vergeving voor mij. Ook als ik verkeerde dingen heb gezaaid in mijn leven... waar ik nu de vruchten van pluk... er is vergeving. Voor mij. En dat geeft heel veel blijdschap. En daar gaan we van zingen met elkaar. Dus ik nodig de muzikanten uit om naar voren te komen... Ondertussen zijn er ook prachtige briefjes hier neergelegd. Dankjewel. Vorige week was er iemand en die zei... Zes, je moet, je moet dat nog noemen in de kerk... wat er allemaal is, is opgeschreven aan dankpunten. Als er hier nou nog dingen opstaan waarvan je zegt... van: hey, dit was iets wat ik om vergeving vroeg... maak je geen zorgen, dat wordt allemaal niet voorgelezen. Ik gooi ze straks weg, ik ga ze ook niet lezen. Ik kijk nu alleen maar naar de dankpunten. We nemen een moment om met elkaar samen te danken... voor alle mooie dingen die hier zijn gebeurd in de afgelopen tijd zullen we met elkaar opstaan dan gaan we zo met elkaar zingen en dan beginnen we met uitgebreid danken dus als je het kan staande uh, dan gaan we met elkaar ons richten op God en danken Heere God, we zijn dankbaar voor zoveel mooie mensen en veel kleurigheid en dat er zoveel mensen willen meewerken Heere God, we zijn dankbaar voor gezondheid en liefde we zijn dankbaar dat er zoveel zegen is voor de zondagbijeenkomsten. We zijn dankbaar dat ik hier mag zijn. Dat ik aan de goede kant van het leven ben gekomen. Ik ben dankbaar... dat ik gisteren jarig mocht zijn. En ik vraag u dat u mij helpt in mijn leven. Heere God, we zijn dankbaar dat er al 24 mensen konden worden gedoopt in deze kerk... en dat er connectgroepen zijn door de weeks. Heer, we zijn dankbaar dat het hier leuk is, gezellig. Ik ben heel erg dankbaar voor de afgelopen vijf jaar dat u mij heeft gered. Er is nog iemand heel dankbaar met zijn redding. Heer God, dank u wel dat Oase mijn familie is geworden. In de naam van Jezus. Amen. Nou, hier gaan we nog verder mee zingen.